De plek deze week in de hitlijst van Europa is er voor Rihanna, de only girl in the world, Mohambi en zijn Bumpy Ride en Ricky L. MCK. Born Again maken de top 3 helemaal compleet. Tyre Groose Dynamite, K-Perry Firework en Duxus met Barbara Streisand waren de platen die deze week helemaal gloedje nieuw binnenkwamen in de hitlijst. Maar ze vorige week staan, dat hoor je volgende week gewoon weer vrijdag tussen 3 en 5. Rest mij nog één ding. En dat is u natuurlijk weer een heel fijn weekend toe te wensen. Hopelijk zie ik u volgende week weer. En let op zaterdag op zondag. Hè, de klok gaat van drie uur weer even terug naar uh, twee uur. What? Is that it? it's over. I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van Zie Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het Nationaal Historisch Museum komt er niet. Museum waar jarenlang over is gediscussieerd zou in Arnhem worden gebouwd. Volgens staatssecretaris Celstra is het nu niet reëel om aan zo'n kostbaar en risicovol project te beginnen. Vanwege de bezuinigingen. Het Nationaal Historisch Museum was een in initiatief van de vroegere SP-leider Marijnissen en ex-CDA-fractievoorzitter Van Hagen. De rechtbank in Zwolle heeft geen uitspraak kunnen doen in een internationale mensensmokkelzaak. Mogelijk heeft een ervaringsdeskundige de slachtoffers beïnvloed. De rechtbank wil daarom dat de opnames van de verhoren opnieuw worden uitgewerkt met behulp van een tolk. De slachtoffers zijn tientallen minderjarige Nigeriaanse meisjes die waren meegenomen uit asielzoekerscentra. Het gebied rond de uitgebrande vleesfabriek in Weert bij Nijmegen is weer vrijgegeven. Er zijn geen schadelijke stoffen gevonden. Het vuur ontstond vanochtend vroeg toen zo'n 50 mensen in de fabriek aan het werk waren. Drie van hen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het gaat weer goed met hen. Vicepremier Verhagen benadrukt dat de regering geen onderscheid maakt tussen de ene en de andere Nederlander. Hij reageert op kritiek van een Turkse minister op premier Rutte... De premier is in het debat over de regeringsverklaring dat het benoemen van een staatssecretaris met een Turks paspoort een discussiepunt was geweest. En van iemand met een Zweeds paspoort niet. De Turkse minister noemt een verschillende behandeling discriminerend. In de Rotterdamse wijk Feyenoord zijn in een huis een man en een vrouw doodgevonden. De politie denkt dat het gaat om een misdrijf, vermoedelijk in de relationele sfeer. Een bezorgd familielid had de politie gebeld toen het tweetal de telefoon niet opnam. De vliegtuigbom die gisteravond in Rotterdam werd ontdekt is tot ontploffing gebracht op de Maasvlakte. De bom uit de Tweede Wereldoorlog lag in een parkeergarage in aanbouw bij het Centraal Station. De omgeving van het station was een tijd lang afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt in het oosten en zuidoosten hier en daar nog zon. Morgen vooral in het westen regen. Het wordt dan 14 graden. De...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 Say goodbye. Get like yeah, top like money's so on the girls just mail One too many, y'all know me like twelve. Look like cash and they all just there. bottles, models, better no fear. Fall out 'cause that's the business. I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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is ze lief? Gisteren heb ik Sabo, ik mis je een Vandaag heb ik een kattenbel, want er is zoveel te doen.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 I could see a shine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 25 pellets of mescaline, 5 sheets of high power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored colored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and two dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.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 Ritme, ritme van ZFM. GF about it just to reassure.